Ja, ja, ja. Is er een jaartje gesneuveld weer? Is het vandaag? Ja, van vandaag. Ja, ik ik, ik, ik wil er niks aan doen, ook niet over hebben. Maar nee. uh, ja, iedereen heeft ja, het wel. Ja, begint er weer op. Ik het ook. Ik heb een partij spam ontvangen van jou. Dat je jarig bent, Johan. Dat wil je niet weten. Dat ja. doe we niet langer <laughs> dan we leuk vinden. Je bent erger dan McAfee. Ja, ja, ja. Nee, goed. Ja, nou ja. Uh, laten we gewoon beginnen met goud, zilver, bitcoins. En de staatsschuldmeter. Hmm. Uh, de, de staatsschuldmeter, die staat. Trouwens op 475,6 miljard in het rood. En de bitcoins die doen het wat beter. Die staan op 3850 eurotjes in het positieve in de groene cijfertjes. Deze week zelfs behoorlijk gestegen. En op een gegeven moment zelfs met, gewoon met 200 eurotjes op, op één moment. Hè? Ja, het is 9% in de week opgelopen. Ja. Ethereum met 20%.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 Nog steeds eigenlijk? Ja, we hikken er tegenaan. Ik hoop dat met de lancering van de nieuwe wallet we er echt doorheen boosten. Het staat nu net onder de 11 eurocent per munt. Oké, okay. <laughs> ik weet nog wel de eerste keer dat we met jou over de egel hadden. Toen stond hij een stukje lager, hè? Volgens mij was het toen nog onder de cent, eh, Johan. Ja, ja, ja. ja. Nou, dit jaar hadden we jou er ook bij, toen was er nog 5 cent, weet ik. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn we ongeveer vanaf een centje of...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 Ja, wat je meestal ziet is dat, hij, ja, dat als het zo'n niveau neemt... dat hij even doorschiet, dan even teruggaat en dan uh, lanceert. Dus ja, ik ben benieuwd uh, wat daar gaat gebeuren. Ja, ja mensen zijn op zoek naar uh, alternatieven. Hè? Er zijn steeds meer uh, berichten... Uh,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 Die komen al met een cryptocurrency specialist. En uh, koersdoelen. En, uh, dus er wordt wel voorzichtig. Ja, precies. Voorzichtig dippen ze hun tenen er wel in. Ja. Ja. Ik heb het idee dat dat nogal een stukje verder kan gaan. Ja. Nou, en het, het, het ja. heeft nogal wat impact. Als daar beleggers uh, ook naar gaan handelen. Ja. Ja. En uh, had alleen nog de olie. Ja de olie. Die staat op 46 dollar. Ietsje gedaald. Ja blijf blijven nog even in het crypto cryptosfeertje. Want uh, Estland die komt met een eigen cryptomunt. Oh. Ja. Mm, ja Josie.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 En die persoon, Estland de, de, de heeft ook zijn e-residency natuurlijk. Uh, ja, dat is nu ja. twee jaar.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 Zij toen een overheid cryptocurrency en bitcoin is hetzelfde als een uh, hipster in New York met een Che Guevara shirt en Shakevara zelf. Het ja, ja, ja. verschil tussen de twee even aan te geven. Dus ja, ja, ja. Ik, ik neem ja. dat dan gewoon over van hem. Ja, mooie vergelijking, ja. En uh, ja, het zal nooit hetzelfde zijn als bitcoin. Of als uh, welke andere uit zichzelf. Hè, welke andere cryptomunt die dus geen centrale leiding heeft. Uh, het, het is niet te vergelijken, maar...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 dus zeg maar alle, dat, dat net, dat, die blockchain met al die transacties, daar willen ze gewoon uh, burgernummers aan. Je overal identiteit aan kunnen hangen. Ja, ja precies. Dus ja, maar dat, precies daar dat schrijft, heeft die, niemand er ja. meer zin in om dat uh, te gebruiken. Nou, ja, weet ik niet. Uh, dat, dat zeggen wij heel gemakkelijk. Wij hebben daar geen zin in. En wij hoeven ook helemaal niet, want er zijn heel veel alternatieven.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 ja, wij, wij, wij, we hebben het elke week hebben het wel over de politie bijvoorbeeld. En dan kun je wel weer getallen erbij halen dat de politie ja, eigenlijk eh, relatief weinig dingen oplost waar mensen echt het dupe zijn geworden van de handelingen van anderen. En dat ze ja, heel op kantoor zitten en dat ze heel veel bezemacties doen waarbij ze mensen.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 maar zien het niet zoals wij het nu omschrijven.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 Ja, ja. Uh, uh. Nou, misschien de banancoin. <laughs> <laughs> <laughs> Je moet maar eens even zoeken op Bitcoin Talk, de Dat is zo'n... Uh discussie op uh, de forum, de Bitcoin Talk, en daar uh, hebben ze, uh, had, had iemand het ja, idee om de Benencoin uh, te starten op gebaseerd de principes van Ben Benenke in de Federal Reserve. En ja, uiteindelijk een conclusie, om even alles in de notendop te vertellen, was van, uh, nou, ja, volgens mij kunnen we beter helemaal niet aan beginnen, want... Is dat met uh, quantitative easing en zo? So? Ja, ja, ja. In ieder geval het, het kwam, uh, kwam erop neer van dat het uh, alleen maar waardeloos zou worden, dus uh, ja. <laughs> ja, maar kijk, er was natuurlijk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 en zei, pas op, uh, ja, dat gaat wel heel erg omhoog allemaal, maar uh, het is gevaarlijk en het zijn scams. En uh, toen reageerde er iemand met een tweet. Zei, ja, pas op, voor, uh, er is een enorme altcoin uh, scam bezig, uh, genaamd de US dollar. En, uh, ja. en de market, <laughs> er zit geen cap op en hij is helemaal pre-mined. <laughs> precies al die dingen die bij veel van die ICO's ook worden gedaan. Hè. Gewoon een hele hoop pre-minen en dan uh, geen cap erop om uh, eeuwige inflatie te kunnen creëren. Maar dat is eigenlijk precies de US dollar.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 rippels. En als je dat op elkaar deelt krijg je vijfduizend tegenheen.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 Zijn ook vaak nepnieuws, want ze, ze kleuren het gewoon in zoals ze het zelf willen. En, en bijvoorbeeld inflatiecijfers, is er groter nepnieuws dan het ja. inflatiecijfer? Ja. Het <laughs> dat, dat boodschappenmandje. Dus er wordt inderdaad, uh, we hebben eerder een uitzending gehad, Iike dus, uh, de Fries die had gecorrespondeerd met dat, uh, wat was het Bureau voor de Statistiek of zo? Die dat uitbrengt mm het -hmm. boodschappenmandje. Mm -hmm. uh, CBS, CBS, Centraal Bureau Statistiek. Ja ja, daar had hij mee gecorrespondeerd. En uh, die werden uh, ja, toen, Hij wilde weten wat er extra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 De grap, Johan, is dus dat er op staat 100 gram vlees. En de ene keer is dat een schnitzel, de volgende keer is het kalfsoester en weer een keer later is het gewoon kattenvoer. En er staat 100 gram vlees. En, en, en wat voor vlees dat ze daarvoor precies gebruiken, dat laten ze inderdaad niet weten. En zo kunnen ze die cijfers gewoon maken wat ze willen. Uh. Dit is ook wel mooi. De overheid, zegt hij, zou, bij, uh, zou kunnen zeggen in hoeverre het geverifieerd is, zegt Riedijk.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 Net zoals de overheid altijd verifieert of er weapons of mass destruction ergens zijn, bijvoorbeeld... ...voordat ze dan uh, jarenlange oorlog beginnen. Uh, ja, precies. Ja, ik vind het ook wel uh, mooi. Uh, <laughs> wat, Noemt wat... u het ook gewoon Ministry of Truth? Ja, de Ministry of Truth, ja. Ik wel. Het <laughs> <laughs> uh, uh, uh, <laughs> is ook nog wel mooi wat hieronder staat. Ja, dat gaat dan door die komt dat. Die, die drukken dan zo'n artikel af en dan kijken ze... ...oh, nepnieuws, dus er is er nog meer bij en het staat eronder. Meer over nepnieuws. En dat staat er als enige header. CNN-journalisten nemen ontslag na nepnieuws. <laughs> waarschijnlijk niet helemaal de bedoeling dat ja, ze, ze dat er direct onder zouden hebben. Ja, de buren, ja. Het <laughs> nepnieuws komt voornamelijk uit Rusland. En de enige link die er de staan is CNN-journalisten nemen ontslag na nepnieuws. Ja, dat doen we niet langer dan we leuk vinden. Wat dat nodig is. Ik denk dat we het maar gewoon moeten afdoen als nepnieuws, dit artikel. Gaan we gauw door naar de volgende. Ja, precies. Ja, Haagse politie neemt de uh, illegale mediaspelers in beslag.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 En, en dat werd dan even heel duidelijk in beeld gebracht. Ik weet ik eens weet, een film van uh, Tom Hanks, die dan op een, hoe, uh, op een onbewoond eiland aanspoelt. En, uh, hij is DHL-medewerker en hij valt uit een DHL-vliegtuig. En dat DHL-pakjes ja, ja. uh, vis hij uit het water. En aan het eind wordt hij. Uh, die Kokersnood. Vlieg... Uh, ja, die kokersnoot. inderdaad. Uh, ja, dat is één grote DHL-reclame geworden. Billboard. En zo'n film kan je eigenlijk zoveel laten kopiëren als je maar wilt. Die kun je gewoon gratis weggeven. En hoe meer die gekopieerd wordt, hoe beter voor de sponsor. Ja, ik ik weet niet of het precies is wat je bedoelt, maar ik ben wel van mening dat het eigenlijk gewoon niet moet bestaan. Ik, ik, ik ben best wel, ik, ik snap het ook wel, hè. mensen hebben iets gemaakt. En op uh, het moment dat ze publiceren ligt het dan meteen bij heel veel piraten op daar de schijf. Ik kan me voorstellen dat het wel zuur is voor mensen. Maar ik denk inderdaad de beste verdediging is een manier waarbij je inderdaad uh, uitgaat. Daar voordeel van, van het. Maar ja. ja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 dus ja, is, de, de, de voortscheiding van technologie en, en bijvoorbeeld gezondheidszorg, maar andere zaken die best wel essentieel zijn, een halt kunt toeroepen door je op een bepaalde patent te beroepen. Dat vind ik heel vervelend. Hij ja, is copyright en patent wel ietsje, ietsje anders, maar hij ja, heeft allebei vormen van intellectueel eigendom. Precies. En ze zijn strijdig met fysiek eigendom. Ja, maar in ieder geval, dat, dat objecten, patent wordt heel veel de... gebruikt. Uh, Wat voor belangrijk onderscheid zie jij dan? Ja, zie jij dan? onderscheid tussen uh, copyright, ja. Ja, dat is een heel verhaal apart, maar.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 En daarom deed de stichting Brein die zogenaamd opkomt voor de belangen van de auteursrechtenhouders. Dat is natuurlijk ook een heel groot probleem. hè Dat die uh, auteursrechten, Buma Stemra zo, het wordt helemaal niet zo goed verdeeld. Hè? Het is, het is, uh, als je daar heel goed vriendjes mee bent, dan krijg je heel veel geld. En anders dan ja. ben je er sigaren. Ze noemen het ook niet van de auteursrechtenmafia. <laughs>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 Dat al het uh, auteursrecht van hun is, toch? Of is dat wel zo? Dat weet je wel, misschien wel. Ja, ik, ik weet inderdaad wel van dat. Ja, je uh, als muzikant mag je gewoon zeggen. van... Hey, uh, ik ben geen muzikant. Nee, hey, ik, uh, ik, ik ken in het algemeen. Zeg voor, ik, uh, ik heb muziek gemaakt. Dat is daadwerkelijk mm -hmm. zo. En daar heb ik opnames van. Als ik, als ik dat aan iemand geef, van ja, je mag het gewoon spelen wanneer je wil. Dan, ja, dan gaat dat meer voor het zitten, worden. toch? <laughs> no? Hebben ze een soort shazam waarmee ze de zaak binnensluipen... om te luisteren of die muziek dan uh, van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 Kijk, luister luistergeld betalen. Ja. Ja, dat is, is in Nederland zelfs dubbel. Hè? Als jij dus, hoor uh, het, een, een radiostation die, die, uh, die draagt al auteursrechten af. Maar als jij in een kapperstaak zit, en er zijn van dat soort zaken geweest, en het was ook echt met een kapperstaak, maar het had net zo goed een andere winkel kunnen zijn. Uh, die, die had een radiostation aanstaan in de zaak. En die moest dus daar bovenop ook nog eens auteursrechten gaan uh, betalen. Ja. ja, en als je als kapper een wijntje schenkt, dat mag ook niet, hè? want dan heb je een, een cafélicentie voor nodig. Hè? Ja.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 Ja. Maar gelukkig plaatst Rotterdam plantenbakken in de strijd tegen terroristen. <laughs> Ja, en zetten er bloemetjes buiten. Dit gaat denk ik veel aanslagen voorkomen. Het is meer door de uitnodiging hebben we het idee van... We hebben, iedereen heeft nou aanslag gehad. En in Nederland, ja, Londen en Parijs en Brussel. En ja, als Amsterdam en Nederland wordt steeds meer overgeslagen. Misschien dat dit een signaal is van... wij zetten hier plantenbakken neer tegen aanslagen... die maar steeds niet willen komen. Ja, zelfs Kopenhagen zijn aanslagen geweest natuurlijk, Berlijn. Dus uh, ja, nou gaan ze maar plantenblak praten. Ja. Waarom, waarom willen ze ons niet uh, aanslagen? Ja, ik weet niet, we tellen er ook niet mee. Zijn we niet nee, goed genoeg? Ja. Zijn, zijn, we, zijn we te min? Zijn we te min? We zijn niet belangrijk. <laughs> nee, nu, nu we dat uh, stuntje hebben gezongen, moet jij de uh, ja. mijn stemmer betalen, Johan. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Hoe goed moet je het zingen om uh, auteursrechten verschuldigd te zijn? Ik grote tijd, is de Ik heb even een vraag aan jullie, uh, mannen. Hoe vaak zijn jullie de plantenbakken al tegengekomen in zo'n uh, zo uh, setting, zeg maar? Zijn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 En ook maar, niet zo vrij om... Uh, zijn jullie ze al tegengekomen en wat was jullie ervaring ervan? Nou, ik weet niet. Ik ben niet tegengekomen. Ja, ik, ik kan me wel herinneren bijvoorbeeld bevrijdingspop. Dus al jaren lijkt dat meer op een concentratiekant dan uh, hekken en prikkeldraad eromheen en mensen uniformen <laughs> is... en uh, hier, dan kom je even de vrijheid vieren, weet je wel. <laughs> Eigenlijk wordt bevrijdingspop, dat wordt een soort uh, met wachttoren eromheen met mitrailleurs en schijnwerpen. Ja, ja, ja. ja, de pure ja! <laughs> ja, er zitten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 Oké, dan gaan ze in zo'n mooi grote maïsveld, dan gaan ze tussen al die maïs in, dan gaan ze stiekem wiet. Maar het zou niet zo zijn dat deze boeren vooral bang zijn voor de represailles van de politie, niet dat ergens een wietplantje tussen groeit? Dat moeten we dan nog even kijken, want het is namelijk wel zo dat ook als jij als boer daarna in je eigen land zelf maar denkt van ik ga die wietplantjes even weghalen, want dat is mijn grond en mijn akker die gebruikt wordt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 Ja, maar ik, ik kreeg een beetje zo'n idee dat ze bang waren dat, dat ze, dat ze helemaal de, geruimd als worden. Als het want staat wel, het lijkt er niet op dat er nu nog wiet in het veld staat. Maar als er wel iets staat, wordt het per steel geruimd of gemarkeerd. Ja, ik dus denk dat ze schade ondervinden als ze het niet zelf preventief draaien. Ja, ja Mavis te ze zelf uh, laat weten dat hij uit eigen beweging meedoet aan het droomprogramma. Ja, ja. Hij, hij doet het dus uit eigen, eigen beweging, zegt hij ook. Maar het is natuurlijk wel zo dat als er iets staat, dan wordt het per steel geruimd. I iets ja. van wiet in zijn veld. Ja, dan is hij dus als een maïs kwijt. Omdat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 Fahidi voor de gewone man. Dus uh, het gaat niet om de gewone man die ongetwijfeld geen 32.000 uh, euro heeft liggen. Het gaat nee. om de ongewone man. Ja, ja, ja. Ze hebben al mensen op het oog, denk ik. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ze hebben één specifiek persoon op het oog die 32.500 euro op zijn bankrekening heeft staan. Plastic ja. <laughs> Plastic kastjes geplant. Ja, ja, ja. Die wordt dan uh, ja, gewoon aan de tuin geleid.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 papieren tassen, die in theorie vele malen slechter zijn voor het milieu, omdat daar bomen van worden ge ge gekapt. Ja, en dat is nog niet het ergste. Ik heb een keer, eh, toen het zo glorieus eh, papieren tasjes eh, werd in Nederland, eh, heb ik een keer wat dingen gekocht. En onderweg naar huis ging het regenen en dan klapte die hele tas gewoon uit elkaar omdat die nat was geworden. Het <lacht> was dan vloeken daar. Ik denk, gadverdamme. Nou, en nu ga ik de boel Ja, nu is het genoeg geweest. <lacht> Maar dat, ja, dat is gewoon heel bizar. Ja, ik denk en dat je... het beste materiaal voor tasjes is, is de hennep, toch? Dat is, uh... Ja, dat is... Was...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 Maar het gaat natuurlijk om die ene meneer met 32.000 euro op zijn bankrekening. Die ja, en de dat zit te dat... lezen. Die denkt: hé, hey, dat dracht komt me bekend voor. <laughs> oh. <laughs> dat is inderdaad voor zijn, ongewone man. <laughs> ja. Gewone man. Van ooit, van ooit, die had ooit eens vier of vijf bitcoins per kop getikt. En dat is nu gewoon 32.000 euro uh, uh. laat. <laughs> Bijna. Bijna. Uh. Dat had hij per ongeluk laten vallen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 Precies dus wat hij heeft. Je had, ik heb wel eens het verhaal gehoord uit Amerika. Dat je zeg maar uh, twee bladzijden had over inkomstenbelasting. En dan uh, 900 bladstijders uitzonderingen. Zodat iedereen zijn eigen uitzondering kon kopen. Misschien dus heb je in dit, lande, dit soort landen wel andersom. Want, ja, bijna niemand heeft een te registreren inkomen. Dus ze gaan gewoon allemaal individuele wetten maken voor mensen die ze willen beroep. Ja. <laughs> dus, <laughs> we proberen het zo algemeen mogelijk te laten klinken. Ja. <laughs> maar uh, we gaan even naar het volgende bericht. er opgepakt voor uh, een poging. Tot doodslag van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en wareautoriteit? Hmm. Een hele bemanning van een kotter. Ja, ja, ja. De inspecteurs hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag, meldde het Openbaar Ministerie woensdag. Hmm. De drie inspecteurs waren samen met medewerkers van de Rijksrederij tijdens een controle in een rubberbootje naar de kotter gevaren. Deze reageerden niet op oproepen van de inspecteurs.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 opgezocht. We hebben natuurlijk wel weer een mooie paniek gezaaid en hun ...belangrijkheid en hun budget te veilig gesteld. Maar ja, als we dit soort dingen gaan doen... ...ja, het is, de, ti de titel is natuurlijk ook gelijk... ...wordt daar de overheid weer als slachtoffer neergezet... ...van der, er zijn een aantal inspecteurs... ...en die zijn bijna vermoord. Maar het is natuurlijk zo dat die inspecteurs... ...die begonnen te dreigen richting die kotter. Dus die, nee. die, dat zijn volgens libertarische beginsten... ...zijn dat de, de initiators van het geweld. Want uh, ja, die beginnen als uh, eerste de, de vissers te bedreigen... ...met boetes en gevangenisstraffen ...als die boetes niet betaald worden. Enzovoort. Ik kan me nog wel zo'n bericht herinneren dat van, uh, speelde zich af in België toen uh, het rookverbod was ingevoerd. En toen kwam zo'n ambtenaar die kwam even controleren of er in zo'n hok van zo'n uh, motorclub ook het uh, rookverbod werd uh, gehandhaafd. Ja, die man die hebben ze dus naakt uh, teruggevonden in, uh, in de bos. Oh. <laughs> en die zat te klaar: van ja, en ze hebben toen naakt het toilet gegooid en allemaal op mij geurineerd. En, uh, <laughs> en toen zei ze tegen hem, had je maar een beroep moeten liggen.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 En ja. ja, de overheid escaleert geweld altijd tot zij winnen of tot jij dood bent. Dat is wel zo. Ja, of dat jij wint. Maar zo bekrachtig is een uh, motoclub, denk ik. Mm -hmm. nee. nee. klopt. Nee, er wordt wel heel veel eisen over gemaakt, van die Els Angels en bla bla bla, maar ja, tegen de, de grootste gang is natuurlijk nog steeds de overheid en daar, daar kan niemand tegenop. Klopt. Over de bitcoin. <laughs> ja, ja. <laughs> en dan kunnen ze niemand neerschieten. Dat is gewoon het probleem bij de bitcoin. Ja. Maar we gaan even van de NV. Ja, naar de Amerikaanse Voedsel- en Ja, daar is het wat ingewikkelder, want daar hebben ze allemaal andere, dat is een verzameling van allemaal afkortingen. Je hebt de FDA, de DEA, de, de, de Firearms and Tobacco Administration heb je ook nog. Um, nog een paar van dat clubje, Maar we hebben nu een berichtje over de FDA: dus de, de Food and Drug Administration. En die hebben hun mening veranderd over de drug, andere afkorting, de MDMA.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 ...om uh, gore troep op de markt te gooien. Want wel eens kijken wat er in een chemokuur zit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 Dus de Hitler die met uh, de nacht van de lange mes uh, afstand neemt van de S.A., zoiets, zeg maar. Uh. Ja, het, misschien even uitleggen voor mensen die het niet weten, maar antifa, dat zijn mensen die noemen zichzelf ze antifascisten, maar ze slaan mensen in elkaar die een andere mening hebben, dus uh, ze gaan helemaal in zwart gekleed en ze hebben rode vlaggen. <laughs> een soort S.A. dus. Alleen <laughs> <Ja. laughs> die hadden bruine remden. hemden, ja. maar wel... Als je zou uh... weten, zou je denken dat het uh, een soort S.A. was, ja. Ja, nee, maar de Godwin is gevallen nu, hè. Ah! Oh, hij uh, ja, blijft ja, de Godwin blijft raken tijdens het vallen. Ik vond hem eigenlijk wel uh, uh, intens uh, zo. What? Als hij bl blijft hangen vind ik hem wel uh, intens. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja even wat, hè? <laughs> maar uh, dat was de, de, de, de volgende Godwin uh, vanwege. Uh... Ja, pure ja. Ja, ja Maar die partij, dat is toch wat anders. Ja, klopt. Ik moet <laughs> nou het aan mijn kleinkinderen uitleggen, joh. <laughs> ja, nee, goed. Uh, ja, de, de Antifa. Ja, ik denk dat het, dat het een beetje ongeslagen is. Nou, het is...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 ...op een bepaalde toon iets hoor afkeuren... ...dat ik bijna ogenblikkelijk denk... Euh, ...terugvouwen... Jij, ...jij hebt daar waarschijnlijk wat mee als, ja. ...als president Duterte in Filipijnen... ...allemaal euh, drugsverslaafden wil... ...afschieten of laat afschieten...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 Duitsland had dat bij de vorige Duitse verkiezingen al aangekondigd dat ze dat wilden gaan doen. En nu kondigden ze aanvlak voor deze verkiezingen weer dat het is afgerond en het goud is teruggehaald uit, uit Amerika. Dus je vraagt je af wat er nog in Fort Knox ligt. Wat, wat dit dan voor actie is dat, uh, dat hij er zo uh, duidelijk naartoe gaat. Ja. Nou, Nederlands goud zou nog moeten zitten. Ja, uh, dat hopen we dan maar. <laughs> dat hopen we. Ja. We vertrouwen op uh, Mnuchin die uh, om het hoekje heeft gekeken en gezegd, uh, getweet heeft. Uh-huh. <laughs> Uh, het goud is erop. Alles is oké. Okay. Eén pallet in Nederlandse goud. Ja. <laughs> ik dacht dat het Nederlandse goud uh, ook uh, een tijdje terug, uh, teruggehaald was. Ja, ik dacht dat ze ook wel wat teruggehaald hadden, toch? Ja, dat ja, was tegelijkertijd met Duitsland. En toen had Nederland het eerder gekregen dan Duitsland of zoiets. Kan iemand even uitzoeken? Voor, voor volgende week. Die schuiven we even door. Oké. Zoeken we Ja, Goed, Ja, over zoekdingetjes gesproken. Maak meteen even een bruggetje naar uh, Makkaro. Uh, ja, Macron doet even een alle handen. <laughs> en uh, ook even een zakers die. Dat is een beetje een Franse traditie. Volgens mij gaat ook helemaal terug naar Marianne Antoinette. <laughs> die een complete modelscheepje naar haar uh, knoopte voor uh, ja, enorme bedragen. Ja, Macron die heeft, een, uh, die heeft wat make-up nodig. Het zijn kennelijk uh, enorme lagen. <laughs> ja, er moet een hoop lipstick peken. Ja, net zo duur als een kapper van uh, Hollande. <laughs> ja, op, uh, niet helemaal. Het is, dit, hij, uh, hij geeft 10.000 dollar per maand uit voor make-up. Wie, wie, wie brengt uh, dat dan? aan. Al andere... 10.000 euro per maand. Is dat materiaalkosten? Of heeft hij een of andere, <laughs> heeft een of andere dure bodyartiest uh, uh, in dienst? Is Ik denk het laatste. Ja, ja dit is toch met, de, met de EU is dat ook een keer gebeurd. Er was ook zo'n EU-parlementariër of, of uh, commissaris en die had, dan, die had dan ook een assistent in dienst die 10.000 ja. per maand verdiende. En dat, is dan gewoon, en dat bleek dan de tandarts te zijn. Dus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 Nee. Ja, maar jij wil weten of er inflatie is, hoor. daar een soort CPI samenstellen aan de hand van de kapperskosten van de Franse president. Nee, ja, ik denk ook uh, als uh, Nederlandse politici dit horen, dat ze dan denken: van, uh -huh. nou, is, Wat is Nederland toch een kutland? <laughs> ik ga hier weg. Dat ja. ja. <laughs> niet langer dan we leuk vinden. wat dan nodig is. Dat vinden we niet. Ja, je Ja, hebt makkelijk praten. <laughs> Zo is alweer genoeg, hè? <laughs> ja, goed, we gaan nog even verder. Um, Chicago uh, wil uh, de zelfrijdende auto in de band doen. dat ja. uh, is Chicago Alderman, is dat? Dat is iemand. Uh, Chicago Alderman, Ed Burke. The 14th Ward.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 van honderden uh, doden en duizenden gewonden, gewoon af te snoepen van de huidige cijfers. En ook uh, het, het efficiënt gebruik van beschikbaar wegdek te vergroten. En, uh, makkelijker achter elkaar doorrijden. Uh, niet van die rare golfbewegingen in de files, dat soort zaken. Efficiënter uh, ja, gebruik, natuurlijk. Je kan het ja. gewoon allemaal aan elkaar koppelen, kunnen hard rijden, vlak achter elkaar. Precies, en ik denk dat, dat ze deze, uh, dit soort regels, ze, ze willen gewoon chaos. Ja, ze willen niet ja. dat we vooruit gaan. Want dat, we, we hebben alleen met normale mensen baat bij. We normale mensen meer tijd over, meer uh, geld over. Dus het is uh, ja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 neerde niet over. Uh, die, nee, nee, die, ziet, dat... die ziet alleen de banen die verloren gaan. En, en die lobbyt, uh, waarschijnlijk is die, uh, dat is een lobbyist voor ik ja. de taxi-industrie of de vrachtwagenindustrie Want ja, die schaap. zien zelf niet in hoe ze, hoe ze daar beter van worden. We hebben met het verhaal van toen de landbouwmachines er kwamen, weet je wel. Van, ah ja, nou hebben al die katoenplukkers geen werk meer, weet je wel. Ja, maar voor een gedeelte wordt natuurlijk ook in de hand gewerkt. En ik, ik weet nog wel dat, dat vroeger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 Rendement over uitgekeerd. Mm -hmm. Ik denk dat is dan. Brengen even met mij in contact, uh, Jorstie? Beat Landlord, uh, Johan. Maar ik zal wel eens een keertje. Ik zal... Ja, even, even, even reclame voor reclame op de website. Ja, zal ik doen. Om. Een reclame thuis, de uitzending. Ja. <laughs> hey, goed, ja, nee, ja, dat klinkt allemaal heel mooi. Hè, maar Goldman's Text, hey, je had het er net nog over. The uh, Broken Window, hier hebben we er eentje. Van Goldman's Text, uh, ah. van een andere, uh, van de uh, van Goldman's Sachs. Ja, die natuurramp. Ja, Harvey Boost American Economy. Ja, dat, ja dat, is heel, dat is niet goed gezegd natuurlijk. Lokaal, bo boost de lokale economie. Ja, dat artikel is ook...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 Nee, die 50 miljoen word je kwijt. Het is, en dan, het ga is je voor 60, dan ga je er voor je 60 bent... miljoen in stoppen. Dan ben je 10 miljoen beter uit dan je eerst was. Maar ja, je bent 60 miljoen dan kwijt. Ja, je bent nee, nog sterk. je bent 110 miljoen kwijt. Nee, die 50 miljoen schade is er geweest. Plus de 60 miljoen schade voor belastingbetalers in andere... Uh, laat ik het zo zeggen. Uh, in Friesland is er natuurramp met 50 miljoen schade. En volgens wordt in uh, Brabant en Limburg wordt 60 miljoen opgehaald. Dus de schade voor Limburg 60 miljoen. De schade in Friesland is 50 miljoen... Maar daar wordt die 60 miljoen aangewend. Dus dan komen ze 10 miljoen in de plus uit daar. Ja, en dat is dus het punt. Dit, dit is puur lokaal verschijnsel. Lokaal kan het zijn dat er dus meer geld in omloop komt. Maar in totaal is het natuurlijk een verliespost. En veel erger nog, want die schade is echt. En die winst die wordt gezien, dat is ook nog. Dat is eigenlijk ook een vorm van schade die ergens anders is veroorzaakt. Nou ja. Dus het is eigenlijk en, een manikover.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 Ik weet dat veel mensen willen blankets of water. Gewoon je cash. <laughs> dat is <een> heel toepasselijk. <laughs> ja, hij zegt growth is tracking at just about 3% in the first quarter. Swank estimates that Harvey could add a few tenths of a percent of growth to the fourth quarter. Which he sees it to hij, hij zegt wel degelijk dat de groei erdoor vooruit gaat. Ja, maar lokaal hij zegt hij er niet bij. En dat is en ten koste van de belastingbetaler elders. Dat wordt allemaal achterwege gelaten. Ja, het is het. Ja, wat is gewoon helemaal. Het. Je kan een aantal dingen verwachten met zo'n ramp. En alle libertariërs zeiden al voordat de orkaan was aangekomen... zeiden ze al... Ja, wat Trump zou kunnen doen uh, dit keer is niet beginnen over price gouging. Dus dat uh, de prijzen omhoog gaan tijdens een ramp. Omdat er bijvoorbeeld uh, water wordt dan heel duur uh, drinkwater. Ja, ja. Omdat het heel moeilijk is om dat drinkwater naartoe te brengen. Dus daar gaat de prijs omhoog. Nou, dan zeggen ze altijd uh, woekerwinsten. En meer, meer geld naar de, naar de centrale overheid geven... Omdat die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 dat het gewoon niet wordt verkocht. Het alternatief van duurwater is ook geen water, is niet hmm. goedkoop water. Dat is vaak, ja. dat is heel vaak zo als je dingen gaat verbieden. Het, het, als je baan gaat, heel veel Minimum mensen, loan. ja, precies het alternatief van een baan voor een laagloon is geen baan en het, niet een baan met een hoogloon. En dat soort dingen, dat is dat is heel. Uh,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 Klaas, vanuit waar rij je dan precies terug? Hm? Vanuit, vanuit de minnares naar je vrouw weer terug. Nee, ik wil het dorpje nog een keer horen. T-Cherkster nou. het deel. Ja, flauw, flauw, flauw. Ja. Maar, ik denk dat we nu wel een beetje aan het einde van het programma gekomen zijn. Uh, zo niet, uh, laat mij even weten. Dan en, dan af... <laughs> en dan moet je hem gewoon afkappen, joh. Ja, dan moet het af... dat jullie zo aan de neven zijn helemaal niet bij het einde. Ik wil nog wat sterker, zoals dit. <laughs>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 ja, je, ik, uh... Dit is niet het juiste effect. Nee, dit uh, ja, ging helemaal vols. Dit is een jokke meer-uitzending. Ja, we zijn nou aan het einde gekomen. <laughs> een keer een goede jingle-apparaat ja, hebben? Ja, Dat ding werkt volgens mij alleen maar goed op Linux, niet op Windows. Word alsjeblieft allemaal, eh, word allemaal vriend van de e-gulden via Vrijheid Radio en koop een jingle-apparaat voor jou. Ja, uh, goed, nou ja, uh, we zijn aan het einde gekomen, zoals ik al eerder zei. En uh, ja, ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. En uh, uiteraard zijn we de volgende week weer. En ik, uh, ja, uh, toen de Ledoki had een idee. Oké, uh, dat was het einde. Ja. Ja, bedankt voor je idee. Bye.